Dappere. Welke weg moeten we nemen? De asfaltweg, de klinkerweg of de landweg? Welke weg ligt bezaaid met het geld dat ons ontbreekt? Ik weet het wel! Asfalt weg! Admiraal B zou het liefst de asfalt wegnemen. Hij is een eerlijk man, maar hij kent het leven slecht. Ik heb een broertje dood aan asfalt. Neem mijn helden! De asfalt weg nemen we niet! Nee. Zouden jullie natuurlijk ook geen bezwaar tegen hebben? Echter, geloof mij maar. De Klinkerweg is niets voor ons. Laat ze maar zeggen dat we achterlijk zijn. Ook die weg nemen we niet. Mijn gevoel fluistert me onwelgevallige ontmoetingen in. Wat overblijft is de landweg. weg waarover wij zullen rijden, daar vind je de ware geest. Daar vliegt nog steeds de brandende vuurvogel, die voor mensen met ons beroep zijn gouden veren laat vallen. Al is deze sprootjesweg een getropt. voor ons is er geen andere. Gelukzoekers, we gaan!